lieve mensen blijven hier te zijn ik wil vandaag voor de prediking wil ik u twee verhalen vertellen en de eerste verhaal gebeurde namelijk een uur geleden het heeft hier plaatsgevonden en dat tweede verhaaltje die ik u ga vertellen is een verhaal die circa 100 jaar oud is maar ze allebei waar. Vanmorgen een uur geleden. Toen waren we net klaar hiermee. Toen kwamen er drie mensen aan die deur. En uh, er werd verteld dat ze een koor waren van, uh, van de gemeente hiernaast. En uh, ze zijn in Israël geweest. Dus ze komen een kijkje nemen. Blijven daar bij de deur hangen. En uh, ja... We zijn natuurlijk enthousiast en Anke in het bijzonder. En die zegt van, joh kom lekker binnen. En een daarvan, een heer, die kwam binnen en die maakte dan een praatje. En uh, Anke is natuurlijk enorm enthousiast erover. En die vertelde natuurlijk als eerste over de Shabbat. En nog meer van dat soort verhalen die, die we allen kennen. En dat voor ons eigenlijk gewoon is, niks bijzonders. En uh, ze gingen weer weg. En ik zat toevallig achter. En toen hoorde ik de verhalen. En, en toen zegt hij, ja ik mag gelijk blijven. Uh, ja zo zijn ze wel. En uh, voor de rest wil ik u eigenlijk maar niet vertellen. Maar er schiet bij mij op een gegeven moment toch een tekst in mijn, in mijn hoofd. Van ja, ze zijn inderdaad in Israël geweest. Ze hebben daar gezongen. Ze geloofden in Yeshua en ze geloven in onze vader Yahweh. Maar wat is het toch? Wat is het toch? Want eigenlijk was het niet in goede aarde gevallen. Ik weet dat, dat, dat, dat wij, en wij weten, dat we niemand kunnen bekeren. Dat kunnen we niet. We kunnen alleen de boodschap aangeven. Maar niet iedereen begrijpt dit en verstaat dit. Daarom wil ik u eigenlijk een, een, een les meegeven naar huis. Opdat op we weten hoe we eigenlijk mensen moeten benaderen. Want eigenlijk benader je de mensen niet, maar je stoot van je af. Waarom? Niet om de woorden die we spreken. Maar het komt dus niet goed, niet goed aan. Het komt niet in goede aarde. Het is net alsof wij mensen uit een andere gemeente willen trekken. En dat is echt niet zo. Dat willen we niet. Wij willen alleen maar verkondigen wat de Heer gesproken heeft in Zijn Woord. Dat is onze, onze boodschap. Daarom wil ik, wil ik u uitnodigen om uw Bijbel open te maken en de 1 Korinthe te lezen met mij samen. En ik ga niet alles lezen. 1 Korinthe 2. Ik ga niet alles voorlezen, maar die moet u naar huis meenemen en moet u thuis maar eens even bestuderen en zo niet, dan moeten we samen met een bijbelcursus dan toch maar over dit stukje bomen 1 Korinther 2 en dan zal ik maar beginnen u, u moet thuis vanaf vers 6 beginnen tot en met uh, 1 Korinther 3 vers 9 het gaat namelijk over de ware wijsheid we hebben die ware wijsheid gewoon heel hard nodig zonder dat bereiken we de mensen niet. Ik ga lezen vanaf, vanaf vers 12. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen... maar de geest uit God... opdat wij zouden weten... wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden... die niet door menselijke wijsheid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 tot vleeslijke, nog onmondige in Christus. U moet ook deze tekst doorlezen. De Bijbel heeft dat in twee gesplitst. Twee en drie, maar eigenlijk moet u gewoon doorlezen. Vanaf dus vers 6 tot en met 3, vers 9. Ik ga verder. Melk heb ik u gegeven, geen vastvoedsel, Want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als onder u nijd en twist, afijn, dat moet u verder thuis lezen. Het gaat hierom dat vele christenen, onze broeders en zusters, zijn nog vleeselijk. Het klinkt hoogmoedig als, het, als ik het zo zeg, maar als ik het anders neerleg, ze zijn nog natuurlijk. Het klinkt beter. Wij we zijn, we zijn allemaal natuurlijk begonnen. Luisteren naar de boodschap en zo worden we langzaam geestelijk. Wij worden vervuld door zijn geest in ons en daarom worden ons denken vernieuwd en veranderd. Zo kunnen we alle mensen verdragen. Zo kunnen we, kunnen we de shalom ontvangen en zo kunnen we de mensen beter bereiken. Ook als ze anders reageren, ja, zal ons niet teren. Dat schrijft Paulus hier. Dus het is niet altijd positief als we zeg maar, de mensen de boodschap doorgeven. Rauw in hun maag. Maar dat kunnen ze niet verdragen. Dat kunnen ze niet, kunnen ze niet verwerken. Heel, heel wat mensen die, die, die, die, die liefde hebben voor, voor het volk Israël. Voor het volk van God. Wil totaal niets te maken hebben met de Shabbat. Hoe raar het ook mag klinken. Dat is mijn ervaring. Doordat... Door zeg maar, te serveren, rauw... jagen de mensen juist weg. En dat is wat we niet willen. Tot zover wil ik hier, hierover spreken. Want uh, uiteindelijk kunnen de mensen... met hun beste weten... dit soort dingen niet verdragen en niet zien. begrijpen het ook gewoon helemaal niet. Want de meesten doen het gewoon op zondag. Het tweede verhaal wat ik u wil vertellen... Gebeurde namelijk bij mijn familie. circa 100 jaar geleden. 90 tot 100 jaar geleden. Mijn grootvader, een Hollander. die ging in 1800, eind 1800. naar Indonesië toe. voormalig Nederlands-Indië. En zoals u weet. 100 jaar geleden waren er geen stalen boten. Er waren geen Concordia. er waren allemaal houten schepen. Zo'n vaart daarheen uh, duurt wel zes maanden. Dus. Dus ze zijn gewend om te varen. Mijn, mijn grootvader is, is uh, hij zit in de wegenbouw. Hij is architect in de wegenbouw. Hij zorgt voor de wegen. Hij heeft daar dus heel wat te maken gehad. Mijn, mijn grootvader is daar getrouwd met een Javaanse vrouw. En ze hebben bij elkaar twaalf kinderen gekregen. En op een dag varen ze namelijk van Timor naar naar. Sumatra, sorry. En uh, met het hele gezin, wel twaalf man, twaalf kinderen, en vader en moeder, dus veertien bij elkaar, uh, is er waarschijnlijk een ziekte uitgebroken aan boord. En een van, mijn, van, mijn, van, van, van zijn kinderen, mijn tantes, die stierf van die ziekte. En het is daar een, een land wat heel warm is dus als je sterft word je op diezelfde dag toch nog begraven en zij ontvangt dan een zeeman begraafplaats ze wordt de zee ingegooid en de volgende dag stiert er nog eentje en die werd ook in de zee begraven en twee dagen later stiert er nog eentje en de kapitein die vond het zo'n droeve verhaal, hij heeft de anker eruit gegooid en een sloep en mijn opa en nog een, nog een paar man erbij. En mijn oma die mochten dan. Naar een eiland toe. Want dan konden ze namelijk nog een eiland zien in de buurt. En daar hebben ze haar begraven. Het is een eiland. Die ze niet eens weten waar het is. Indonesië heeft. Iets van 3000 eilanden. Dus zoveel is het. En toen ze aankwamen. Toen. De, hij was er helemaal kapot van. Als je drie kinderen mist van de twaalf. Dan, is het, dan moet het zo erg zijn geweest. Dat hij op een gegeven moment op zoek was gegaan. Waar die kinderen naartoe gaan als ze sterven. Als ze dood zijn. Want dat wil hij graag weten. Afijn, hij is op zoek gegaan. Bij de Hindoes, bij de Boeddhisten. Afijn, daar, daar barst het van. Van al al dit soort geloven en die vertelde hem waar, waar de doden naartoe gaan en op een gegeven moment kwam die bij de adventisten terecht want die waren daar ook en die zijn er nu ook nog en die adventisten die vertelden dat de doden die worden begraven en als die daar komt zal die opgewekt worden nu slapen ze. Maar voor die tijd kwam hij ook heel wat uh, uh, verhalen tegen dat ze gelijk naar de hemel toe gaan. En sommigen uh, vertelden hem dat ze een kikker worden, of een kakkerlak, of een, een slang, of een, of een paard. Uh, daar... Maar één geluk geloofde hij daar niet in. Hij geloofde, de Adventisten, dat de doden opgewekt zullen worden. als Yeshua. Zou komen. Hij heeft zichzelf laten dopen. Mijn oma is gedoopt. En de negen kinderen. Die zijn gedoopt. En ze hebben de Heer aangenomen. Met hart en ziel. Ze vierden de Shabbat. Ze leven kosher, Zoals in Leviticus 23 geschreven is. De, de feesten hadden ze niet. Dat hebben ze dus niet, niet gedaan. Ze gaven de tienen. Van hun heb ik dus mogen leren wat ik eigenlijk moet doen. Voor mij is het, totaal, is het eigenlijk totaal niet nieuws, geen, geen nieuws. Het is, het, is, het is mooi om dat zo te weten, om zo te horen... dat de mensen die overlijden, die slapen in het graf, die zijn dood. Ik moet het hardop zeggen, ze zijn overleden, ze zijn dood. En God kan alleen maar hun naam. En als die duidelijk komt, dan zullen ze opgewekt worden... Mijn opa was er heel blij mee. Dat heeft mijn moeder en dat heeft mijn oma verteld. En afijn, die vreugde die is er tot vandaag nog. Want zij geloven gewoon allemaal dat er opstanding is uit de doden. Als wij hier, uh, de mensen die hier waren met de Nieuwe Maan... Uh, die hebben het van Wim Verdouw kunnen horen, onze broeder... dat de kern van het evangelie is de opstanding uit de doden... Vergeet het niet. Dit is namelijk heel belangrijk. Er wordt namelijk ook andere verhalen verteld. Ik ben de getuige van en nog een paar van, van, van, van mijn broeders en zusters hier. Op een gegeven moment zaten we in een gemeente... en er was een, er was een, een cameraman, 50 jaar oud... twee kinderen en een vrouw... en hij stierf door een hartaanval. En op een gegeven moment konden de twee kinderen met de vader spreken die in de hemel is. En hij spreekt hard op... dat er vele hebben gehoord... dat hij bij Jezus zit... en dat, die, dat het beter is voor hem om daar te blijven. Het was zo'n verdrietige dienst. Ik zat erbij. Ik denk, hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? Maar dit soort dingen spelen dus vandaag... van de dag gewoon nog steeds. Als we overlijden, dan zullen we... naar de hemel gaan. Nee, lieve mensen. De doden... Die blijven in het graf uitrusten. Uh, we moeten er heel voorzichtig mee zijn. Als Yeshua sprak tot zijn, tot zijn leerlingen van dat Lazarus slaap. En toen moest hij toch bekrachtigen, hij is dood. Om juist te laten weten dat hij echt dood is. Want het, er is zoveel verwarring hierin. Heel belangrijk is dat we weten dat er leven is na de dood. En die vreugde die heb ik ook. En ik hoop u allen. Laten we, laten we gaan met de prediking. Ik wil u voorlezen Matthäus 16 vers 21. Want vaak geloven we toch in dingen, makkelijke, die de mensen vertellen als dat God het vertelt. Matthäus 16, ik wil u voorlezen vanaf vers 13. Toen Yeshua in de omgeving van Casarea, Philippe gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide, wie zeggen de mensen dat de, dat de zoon des mensen is? En zij zeiden, sommige Johannes, de doper, andere Elia, weer andere Jeremia, of een der profeten. Dat zeggen de mensen. Hij zeide, Yeshua zeide tot hen, maar gij, wie zegt, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Ja. Jezus zei, Jeshua zei antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon bar Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Het moet ons allemaal geopenbaard worden. Als onze vader ons de dingen niet openbaar die we lezen, zal het voor ons altijd moeilijk blijven. U zal het in dit verhaal van vandaag wel begrijpen. In vers 20 staat het, toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen, hij is de Christus. Vindt u dat niet vreemd? Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Jij bent de Messias. En ze moeten hun mond houden. Vertelt het aan niemand. Ik kan het niet rijmen. Als ik vers 21 ga lezen. Van toen aan begon... Jeshua, Christus... zijn discipelen te tonen... dat hij naar Jeruzalem moest gaan... en veel lijden... van de zijde der oudsten... en de overpriesters... en de schriftgeleerden... en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. In mijn woorden zegt hij zeg ik zal een hele hoop nareheid en ellende meemaken en uiteindelijk zullen ze me doden. Maar hij zegt ook erbij, de derde dag zal ik opstaan. Dat zegt hij. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen zeggende dat behoede God. Heren, dat u geen zin overkomen. Doch hij keerde zich om, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt mij niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Dit is al een verhaal, daar heb je dagen voor nodig om dit te begrijpen. Echt. Deze jongens hier begrepen echt helemaal niet wat hij wat, wat, wat gezegd heeft. En Petrus... Petrus reageert zoals wij dat gewend zijn te reageren. Yeshua zegt hier een, de woorden Gods. En als mens Petrus of Louis... het maakt niet uit wie die, hoe die heet... reageert... hij kan alleen maar menselijk reageren. Gaat niet gebeuren. Dat zal God wel voor behoeden. Hij vermaan zijn, zijn meester... Want hij, aan Hem is het geopenbaard dat Hij de Christus is, de Gesalde is. En Hij draait zijn eigen om, Hij zegt, kom eens even bij me. U moet het echt eventjes een beetje visueel maken en met elkaar spreken. Luister eens, Yeshua, hij gaat niet, dit gaat niet gebeuren. Yeshua zegt hiervan, jij be, je bekleedt je eigen met de woorden van Satan. Je hebt je eigen tot een tegenstander gemaakt. Ik, je, je, je, je begrijpt niet wat je zegt. Je snapt het gewoon niet. Weet u dat mens, de mens maar met 4% van zijn hersenvermogen leeft in deze aarde? Het is maar 4%. Wij kunnen soms dingen niet bevatten. Wij kunnen dingen niet bevatten. We snappen soms dingen ook niet. Ik niet. Ik althans niet. Misschien de anderen iets meer. Maar ik echt helemaal niet. Daarom heb ik ook gezegd. Ik volg degene die het zien kan. En dat is in dit geval mijn broeder. Wim Verdouw. Ook als die fout gaat zal ik hem blijven volgen. Want. Ja gaat dan een foute man niet volgen. dan ga je toch niet naar luisteren. Maar. Ik moet. Hem Oordelen. Naar de, naar de kennis die ik heb. Dus de kennis die ik heb, daar moet ik iemand toetsen of die goed doet of niet goed doet. Dat kan ik niet. Want mijn onderscheidingsvermogen is niet toereiken om dat te begrijpen wat er gezegd wordt. En dat is bij in die tien jaar zoveel dingen gebeurd. Ik zeg dit allemaal om te voorkomen. En voor de volgende keer... Dat we de dingen op een betere manier mogen, mogen ervaren. Laten we als een spons zijn. Wanneer je een plas water ziet. pak dan een droge spons. Leg hem maar erop. En als je hem erop haalt. Moet het plasje helemaal droog zijn. Alles in die spons. En als je hem niet meer kan gebruiken. kunt je hem uitbrengen aan de gootsteen. En door, door, doortrekken. Dat maakt niet uit. Maar absorbeert alle woorden die er gesproken zijn. Waarom? Omdat... ...ik het geloof heb... ...en ik hoop dat wij ook het geloof hebben... ...dat God hier aanwezig is. En dat hij ons leert. En hij doet, ten alle tijde doet hij dat door de mensen. Maar het is moeilijk voor de mens... Petrus, Johannes en al die twaalf discipelen... ...om te begrijpen dat hij is gekomen... ...en heel veel ellende moet gaan leiden... ...hoewel hij een, een zoon van de levende God is... ...hij de Messias is... ...en dat hij dood zal gaan... En zal opstaan. Het wordt nog veel erger. Als we Matthäus 17 gaan lezen. Vers 22. Terwijl zij samen zijn. Terwijl zij, terwijl zij samen in Galilea verkeerden. Zei de Yeshua tot hen. Tot de discipelen. De zoon des mensen zal overgeleverd worden. In de handen der mensen. En zij zullen hem het brengen en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. Het is de tweede keer dat Yeshua zijn discipelen moet aanspreken wat er hem te wachten staat. De tweede keer. Het is een serieus, een serieus boodschap dat hij dat doet. Hij wil, ze, hij wil ze gewoon voorbereiden van: Jongens, luister eens even, dit gaat me overkomen. Laat dat geen verrassing zijn voor jullie allemaal. Maar deze mensen konden dat niet verwerken. Ze kunnen dat niet begrijpen. Het is ook al te moeilijk. De doodgaande derde dag opstaan, ah, dat horen we niet. Dat laten we maar voorbij gaan. Ze vinden het al erg genoeg dat hij dus, zeg maar, slecht behandeld zal worden door, door de mensen. Dat probleem hebben zij toen... Maar ook vandaag hebben we problemen om dingen te geloven die we dus niet kunnen voelen of vast kunnen houden. Want het is met ons verstand, niet, ons verstand is niet toereikend om, om, om dit allemaal te snappen. Daarom moeten we soms de dingen gewoon laten gaan en gewoon tot ons, tot ons nemen en niet zeggen van ach laat mij even zitten. Die houding is gewoon verkeerd. Laten we naar Matthäus 20. Ik wil lezen vanaf vers 17. Toen Yeshua zal opgaan naar Jeruzalem, nam hij de twaalf van terzijde en, en onderweg sprak hij tot hen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal opgaan overgeleverd worden aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. In andere bijbeltjes zal het anders instaan. En ik zal u dit vertellen. Zoals het hier staat, is het een van de minste, mooiste wat er staat. De andere bijbeltjes zeggen dat veel beter. Ik heb jullie al eerder gewaarschuwd wat er nu gaat gebeuren. Wij zijn nou dichtbij. Het zal niet lang meer duren of ik ben aan de beurt. Ze zullen me kruisigen en zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te gezelen en te kruisigen en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Het is voor de derde keer dat ik het hier in, de, in Matthäus kan vinden dat hij gezegd heeft tegen zijn discipelen wat er zou gebeuren. Dat hij de Messias is, dat is bekend bij de discipelen. Ook bij zijn moeder is het bekend, ook bij Simeon is het bekend, en bij Anna is het bekend. Maar het is niet aan iedereen bekend gemaakt. Niet iedereen weet dat hij de Messias is. Dat weet niet iedereen. De rest hadden het kunnen weten door tekenen en wonderen die hij verricht heeft. Daar hadden ze kunnen weten dat hij het is. Maar uiteindelijk weten ze het ook wel in Matthäus 27, vers 62. De volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk tot Pilatus. En zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft... na drie dagen word ik opgewekt. Dus ze hebben het allemaal wel gehoord... dat hij opgewekt zal worden na drie dagen. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de maatregelen, maatregelen genomen. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de, tot de derde dag... Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En de laatste dwaling zal erger zijn dan de eerste. Pilatus zeide tot hem, hier heb ik een, een wacht, ga heen en verzeker het naar uw beste weten. Zij gingen heen, verzekerden het graf met de wacht, naar de steen verzegeld te hebben.' Dus zij hebben alle maatregelen genomen om te verzekeren dat hij daar in het graf zit. En zoals we weten, hij is de derde dag opgewekt. Hij is opgewekt, hij is opgestaan uit het graf. Voor de mens is dat onmogelijk. Zelf de ongelovige Thomas, hij werd een ongelovige Thomas, die geloofde er niet in. Voordat hij zijn vingers in de gaten van zijn armen en van zijn, van zijn zij heeft gestoken. Zo moeilijk is het voor de mens. Om te geloven dat de dode weer tot leven kan komen. Alhoewel de meester driemaal aan zijn discipelen. En uiteindelijk toch de hele omgeving weet. Dat hij zal opstaan na drie dagen. Wij kunnen de dingen niet bevatten. En daarom heet dat ook geloof. Wij moeten geloven... In wat er staat en niet wat er niet staat. Vaak geloven we in de verhalen die de mensen vertellen, maar niet wat God zeg maar gesproken heeft. De volgende tekst die ik voor wil lezen komt uit Lucas, Lucas 18, vers 31. Hij nam de twaalf en terzijde en hij sprak tot hen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem... en al wat door de profeten geschreven is... zal aan zijn zoon des mensen volbracht worden. Ik ga nog een keer lezen. Hij nam de twaalf terzijde... en sprak tot hen... Zie, we gaan op naar Jeruzalem... en al wat door de profeten geschreven is... zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuurd worden en zij zullen hem gezelen en doden en ten derde dagen zal hij opstaan en dan staat hier en zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet waarvan er gesproken wordt ze zijn compleet hebben ze niet begrepen wat is in dit verhaal nog volbracht? Volbracht is namelijk... alles wat de profeten hebben gezegd... dat is in Golgotha volbracht. Alles wat ze over hem verteld hebben. Ik ga het u voorlezen uit een andere Bijbel... en wel uit, uit de Grootnieuws Bijbel. Vers 31. Hij nam de twaalf apart en zei... Zoals jullie weten zijn wij op weg naar Jeruzalem... En daar zal alles in vervulling gaan wat de profeten over de mensenzoon hebben geschreven. Daar zal alles in vervulling gaan. Dat was volbracht. De verhalen die over hem werden gesproken door de profeten. En hij zal worden geleverd aan de heidenen en worden bespot, beledigd, bespuwd. En ze zullen hem gezelen en doden. En op de derde dag zal hij opstaan. De leerlingen begrepen er niets van, deze woorden bleven hun duister en ze wisten niet waar hij over sprak. Zo moeilijk is het nou om te begrijpen dat iemand die overlijdt weer op kan staan. Veel van ons leven in die hoop, maar misschien kunnen we ook nog niet bevatten. Maar hij weet wie we zijn, hij kent onze namen. Die staat geschreven en als hij straks komt zal hij je naam Roepen en we zullen opstaan. Amen. Zo staat er namelijk geschreven. Johannes. In Johannes staat er namelijk een stuk in geschreven. die ik wel eens vaker gelezen heb. En dat wil ik u nog een keer voorlezen. Johannes 9, vers 39. En Yeshua zeide: Tot een oordeel ben ik gekomen in deze wereld. ...opdat wie niet zien, zien mogen... ...en wie zien, blind worden. Lees dit maar helemaal in de context als je thuis bent. Hij zegt niet dat de blinden zullen... ...of dat de zienden blind zullen worden, nee. Dat zijn de mensen die menen het te weten... ...als zij menen het te weten, die zullen blind worden. Maar mensen die blind zijn, die zullen zien. Als wij de dingen niet, zullen, niet zien, zal... Door de nederigheid die we hebben, kunnen we het Woord van God verstaan. Dan zullen we het zien en eerder niet. De discipelen hadden het niet gezien, hadden het niet begrepen. Ze kunnen het niet bevatten. Ons denken is, is te beperkt om dit soort zaken te begrijpen. Als Paulus al zegt van, gij zijt nog vleeslijk, jij bent nog natuurlijk. Wij moeten geestelijk worden. Wij moeten gevoed worden door het woord. En dat woord maakt ons een ander mens. Omdat wij denken gewoon anders. We houden rekening mee. Als iemand op een gegeven moment op de tenen getrapt zijn. Dan begrijpen we. Ja, daar, hebben we, daar zijn we fout in gegaan. Begrijp je? Maar we worden niet boos. Omdat de anderen ook boos zijn geworden. En dat leer je. Dat leer je hier. Dat leer je uit het woord van God. Ik ga naar Matthäus 22 weer terug. Maar waarom Matthäus 22? Omdat wij toch een probleem hebben en het volk van God, Israël, heeft dat probleem ook. Ze hebben het toen in de tijd van Yeshua, maar ze hebben het nu ook nog. Er is totaal geen nieuws en eigenlijk is er ook nog niets veranderd daarin. En waarom? Het heeft allemaal met ons denken te maken. Met ons vermogen om te denken. Ons vermogen om te begrijpen. Je, je moet soms de dingen alleen maar aannemen dat het zo is. En gaandeweg zakt het gewoon en dan gaat het waarheid worden. Dan gaan we het zien. Het wordt pas waarheid als we het gezien hebben. Voor die tijd hebben we dat gewoon in geloof aanvaard. Maar als we de, de dingen voorbij laten gaan dan zullen we er nooit verder komen als dat we zijn. Want we toetsen ons kennis naar ons weten. En wat we weten is beperkt. Wat we nog niet weten, dat zullen we vragen aan Yeshua als die komt, zegt Paulus. Matthäus 22, vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bijeen... En een van hen, een wetgeleerde, vroeg, vroeg om hem te verzoeken. Moet u horen, om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem, gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw ziel en met geheel, geheel uw verstand. Dit is het grote, het eerste gebod. De tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dan zegt hij erbij, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Waarom zegt hij dit? Want wij kunnen soms wel ons eigen focussen op de liefde voor God, maar hij benadrukt gewoon dat het tweede gebod daar gewoon samenhangt. Je naaste liefhebben. En als u mij vraagt, is dat tweede gebod belangrijker dan de eerste. Ik zal u verklaren waarom. Ik kan God namelijk niet lief hebben als ik mijn naaste niet lief heb. Onmogelijk. En wat ik zeg is bijbels, u kan het in de, in de brieven van Johannes lezen. Je kan God dus niet lief hebben als je je naaste niet lief hebt. Het probleem is namelijk voor het volk Israël toen en vandaag... En voor mij, en voor een hele hoop van me, met mij hier, is... Wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste nou? Dat is het hele grote probleem. En vandaag is dat nog steeds hetzelfde. Daarom moeten we hiermee naar, naar Lucas weer. Naar Lucas 10. Het grootste gebod, dat kennen we. En het volk Israël, die als, als, als, als het beste... En niemand, niemand kan beter weten dan hij. God is één. Hij is het belangrijkste. Maar Yeshua zegt hier dat de tweede gebod, die zat vast aan de eerste, gelijk aan de eerste. Leest u nou maar alle, alle, alle bijbeltjes die u hebt, alle vertalingen die u maar kan bezitten. Want dat staat hier echt ingewikkeld geschreven vind ik nog. Maar het zijn echt overduidelijk. Dat we niet in staat zijn om God lief te hebben. Als je je broeder en je zuster niet lief hebt. Nog veel verder. Je naaste lief hebben. Laten we naar Lucas 10. Het is jammer dat het niet in Matthäus staat. Dat het weer in Lucas moet staan. Vers 25. En zie een wetgeleerde stond op. Om hem te verzoeken. Weer zoiets. Meester. Hij noemde meester. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem: Wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere, uw God, liefhebben. Uit geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw kracht. En met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar er staat hier nog iets, maar hij wil zichzelf rechtvaardigen en zeide tot Yeshua. Het is zo zwak geschreven. Maar hij wilde zichzelf aantonen, zo Zie je in andere ander, ander Bijbeltjes geschreven. Hij wil zich eigen aantonen hoe rechtvaardig Hij wel is. Dat willen we allemaal. Wij willen, ik wil graag aantonen hoe, hoe, hoe lief ik Hem heb. En hoe rechtvaardig ik zelf ben. Maar dat heeft gewoon weinig nut. Daarop nam Jezus en zeide. Maar hij vroeg: Wie is mijn naaste? Hier staat namelijk die verwarring. Wie is mijn naaste? Het volk Israël heeft altijd gedacht dat er, als je over de naaste gaat spreken, dan spreek je alleen maar over het volk Israël, over de Israëlieten. Maar als u verder leest, nuchter leest, dan komen we andere dingen tegen, die soms een verrassing zijn, ook voor mij. Wie is mijn naaste? Daarop her, hernam Yeshua en zeide... Een zekere mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers. Zomaar een mens. Die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en wegging terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Zomaar een verhaaltje van Yeshua. Het is een gelijkenis. Bij geval daalde een priester af langs de weg... En deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. En evenzo ging ook een leviet langs, euh, langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Dat was een Samaritaan. Het was niet de leviet. En dat was ook niet de priester. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, gooit met olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijder, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard twee schillingen ter hand en zeide: verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn reis. Wie van deze drie dunkt u dat de naaste geweest is van de man die in, zijn handen, die in de handen der rovers was gevallen? Hij zeide die hem barmhartigheid heeft bewezen. Yeshua zeide tot hem, ga heen en doe gij evenzo. Hij zegt, je moet precies doen zoals die Samaritaan gedaan heeft. Want dat is je naaste. Yeshua had ook gewoon kunnen zeggen. Dat alles wat je tegenkomt. Waar je een hand kan uitstrekken. Dat is je naaste. Die moet je lief hebben. Het is vandaag nog steeds heel moeilijk. Voor ons. Voor velen van ons. Ook voor mij. Om die liefde te hebben. We hebben makkelijker. Mensen lief die ver weg zijn. Ik heb een zwager die werkt bij een pannenkoekenhuis. En van de week hebben we hem bezocht. Bij die pannenkoekenhuis. Hij mag daar serveren. Tegenwoordig heb je in Nederland heel veel van die pannenkoekenhuizen. Voor de mensen die, ja, die eh, toch een beetje traag zijn van, hun, van denken enzovoort. Die mogen dan in die pannenkoekenhuizen gaan werken. Fijn, we zullen hem wel bezoeken. Dus wij zijn daarheen gegaan met een deel van de familie. Die familie is heel groot. En uh, fijn, daar staat hij. Hij serveert ons dus de pannenkoeken en uh, het was hartstikke leuk. Maar wat, wat, wat mij verbaast, want ik loop dus eigenlijk nog een N achter die kennis als wat, wat ieder hier zeg maar, mee te maken heeft van, van de telefoon. Op een gegeven moment ging een van mijn schoonzusters, die ging dan met die telefoon spelen. En op een gegeven moment kregen ze de dus berichten terug. En daar heb ik een zwager die op Bali zit. Die geniet dan echt even mee zo met die pannenkoeken die ik eet. Hij zei, goed zo dat jullie daar zijn. En de familie over de hele wereld kan weten dat Louis daar zo met een deel van de familie pannenkoeken eet. En dat vonden ze gewoon geweldig. En dat gaat maar door en eigenlijk is er helemaal geen rust meer voor die pannenkoeken. Want ze waren alleen maar aan het toetsen, aan die toetsenbord. Om contact te hebben met, met familie die ver weg zijn. En vrienden en kennissen. En echt waar, iedereen zat erin. Iedereen die, dat die, die, die, die, ding gaat maar tekeer, gaat maar door. Die liefde voor de mensen die ver weg zijn, is veel makkelijker. Het is ongelooflijk. Maar de mensen die zo dicht bij je zijn, er zijn mensen die in de straat, families, die in één straat wonen, de ene woont nummer 40, de andere nummer 48, dat is in één straat. Praten niet met elkaar, eten niet met elkaar, ze zijn boos op elkaar. Zelf in één huis kunnen we problemen hebben, om onze naaste liefde te hebben. Ja, zij doen raar, en natuurlijk doen ze raar. Natuurlijk is het hun schuld, maar liefde is geven. Liefde is niet ontvangen, liefde is geven. Liefde is een besluit, een keuze. Je hebt gekozen om liefde te geven. Dat is wat we hier geleerd hebben. Maar het is makkelijker om iemand lief te hebben die ver weg is. Want je ziet hem niet zo vaak. Je hoeft er zeker niet mee te leven. Als we mee moeten leven, ja, dan wordt het dan wat lastiger. Wordt het wat lastiger. Nou, en dit... Hier heb je eigenlijk oefening voor nodig. Hier moeten we voor trainen. En uiteindelijk zeg ik, is er maar één ding belangrijk. En dat staat namelijk in Matthäus 25. En dan ga ik naar vers 31. Er is niets belangrijker dan dit in het leven, in ons leven. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken. U moet horen hier staat. Al de volken. Zullen voor hem. Verzameld worden. En hij. Zal ze van elkaar scheiden. Zoals de herder. En de schapen scheidt. Van de bokken. En hij zal de schapen zetten. Aan zijn rechterhand. En de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koninkrijk. Dat zal de koning tot hem, die aan de rechterhand zijn, zeggen. Kom gij, gezegenden mijn vaders, beërf het koninkrijk. Dit zegt hij tegen alle volken. Het is belangrijk om te weten. Dus niet alleen één volk, maar alle volken. Want ik heb honger geleden, en gij hebt mij ten eten gegeven. Ik heb dorst geleden, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, en gij hebt mij gegruisvest. Naak, en gij hebt mij gekleed. Ziek, en gij hebt mij bezocht. En ik ben in de gevangenis geweest, en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: De rechtvaardigen. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed of dorstig en hebben wij u drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdelingen gezien en hebben wij u gehuisvest of naak, of hebben wij u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden zeggen, voorwaar ik zeg u... In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, ...heb gij het mij gedaan. Het heeft dus eigenlijk alleen maar en altijd met de liefde te maken voor elkaar. En ander nieuws is er niet. Wij willen vaak alles weten en dat is heel goed. Ik ook. Ik neem daar ook deel aan. Ik wil alles weten. Ik wil het naadje van de kous weten. Al snap ik het niet. Maar we moeten de liefde bewaren. En dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Want als er gelegenheid is, kunnen we iedereen lief hebben. Maar vaak komen we in een, in een gelegenheid dat niet gelegen is om de ander lief te hebben. Dat is op het moment dat de ander een beetje raar doet. Want laten we wel zijn, het is altijd die ander die raar doet. Ik nooit. Ik doe altijd goede dingen... Maar zij doen raar. Ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. Ik heb helemaal niks verkeerd gezegd. Ze begrepen me niet. En dat is ook zo. Ze begrepen me niet. Daarom moeten we beter weten... Want zoals Paulus gezegd heeft... Zij kunnen het niet onderscheiden. Zij hebben daar problemen mee. Daar moeten we geduld mee, mee oefenen. Dat is nou onze pairing partner. Daar, daar vechten we mee om, om een beter mens te worden. Want die mensen moeten ons plagen steeds... Om vooruit te gaan. Anders, anders worden, we niet, worden, we niet geen, worden we geen andere mensen. Ja, theoretisch. Maar in de praktijk moet je een ander mens worden. Liefhebben. Dat is toch het enige boodschap die Yeshua hebt gedaan. Het fundament van het hele boodschap. Van het evangelieboodschap is de opstanding uit de doden. En dat is belangrijk. En het is voor ons weggelegd. Die aan zijn rechterhand zitten. Het koninkrijk is... Voor alle mensen al voorbereid. Niet voor één volk. Lees het maar goed. Voor alle mensen voorbereid. Bij de schepping al. God heeft de hele mensheid, de hele mensheid geschapen. Hij heeft het volk Israël als uitverkoren gezien. Maar het volk Israël is in het verhaal van de evangeliën De genodigden geworden. Hij is eerst uitverkoren. uit alle volkeren. En na de komst van Jeshua. zijn ze de genodigden geworden. Dus als u in het Nieuwe Testament. leest over uitverkorenen. heb je dus niet meer. over het uitverkoren volk van God. Nee, het volk van God is uitgenodigden geworden. Als u de Evangelie gaat lezen. komt u dit allemaal tegen. De uitgenodigden van God. Hij nodigt ze uit. Het is de vraag of je wil komen, ja of nee. De meesten hebben dat verworpen, die willen, die willen niet komen. Uiteindelijk zegt hij, laat iedereen binnenkomen. Maar wel met een kleed van gerechtigheid. We moeten bekleed worden met de gerechtigheid gods. Want anders komen we ook niet op die, op die bruiloftfeest. Zonder kunnen we er niet in komen, want er waren eentje binnengeglipt en die wordt eruit geworpen. Dus dat moeten we dus een beetje onderscheiden. Dus als u uitverkorenen leest, dan heeft hij dus niet uitverkorenen over het volk. Nee, uitverkorenen uit de genodigden. Dus de uitverkorenen zijn de genodigden geworden als u hier in de Bijbel gaat lezen. Ik zou zeggen tot zover. Amen.